...van 5 uur. Wat om we met het NWS-journaal. ging over van de hulplijn voor kinderen en jongeren, heeft staatssecretaris Van Rijn laten weten. Gemeenten waren verantwoordelijk geworden voor de kindertelefoon, toen ook de jeugdzorg van de provincies naar de gemeente werd overgeheveld. Maar het bleek te lastig om de financiering te regelen met 388 gemeenten. De directeur van de kindertelefoon had gewaarschuwd dat als de kwestie niet voor 1 juni zou zijn opgelost, hij medewerkers moest gaan ontslaan. Docenten van het ROC Zatkin in Rotterdam hebben geholpen bij tentamenfraude. De leraren van de opleiding logistiek gingen thuis langs bij spijbelaars om de vragen en antwoorden van tentamens door te geven, blijkt uit onderzoek van RTV Rijnmond en de NOS. Ook is er geschommeld met aanwezigheidslijsten. Spijbelaars werden als aanwezig opgeschreven. Drie docenten zijn geschorst, tientallen tentamens ongeldig verklaard. De Fiat heeft in een loods in Rotterdam ruim 50.000 nepartikelen gevonden. Volgens de opsporingsdienst van de belasting hadden de spullen een straatwaarde van ongeveer een half miljoen euro. In de loods lagen namaakversies van schoenen, kleding en riemen van merken als Nike, Valentino en Louis Vuitton. De spullen zijn meteen vernietigd. De Fiat kwam de nepartikelen op het spoor dankzij een tip. Er is nog niemand opgepakt. Erik Gudde stopt eind november bij Feyenoord als algemeen directeur. Hij zegt dat hij na tien jaar niet meer de energie heeft om nog verder te gaan. Het is volgens hem tijd voor iemand anders met nieuwe inzichten en frisse ideeën. Onder leiding van de 62-jarige Gudde werkte Feyenoord een miljoenenschuld weg. En afgelopen seizoen volgde wat hem betreft de beloning met de eerste landstitel van Feyenoord in 18 jaar. Het weer in het zuiden langzaam meer bewolking en kans op regen of onweer. Vanavond en vannacht komt lokaal nog een bui voor. Morgen wisselend bewolkt met vrouwen in het oosten enkele buien. Het wordt morgen 21 tot 25 graden. Dit was het NWGZ-FM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoofddorp. Daar zijn twee rijstroken dicht. De file is nu nog kort drie kilometer, maar die zal snel aangroeien. Verder veel vertraging op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Knopend Ridderkerk en Sliedrecht. Negen kilometer. Op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Nieuwkerk aan de IJssel... 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is een ongeluk gebeurd met twee vrachtwagens. De rechte is voorlopig dicht... dus je kunt beter omrijden via Den Haag naar Gouda. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle... rijdt het langzaam tussen Den Dolder en Strandmulde... in totaal over zo'n 22 kilometer. En dat is voornamelijk vakantieverkeer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Raars, goedenavond. U, nee, het is nog middag. Goedemiddag. Dit wordt zandvoort, draaidoor, maar dan iets anders. Het is eigenlijk meer Hans met zijn vrienden in de middag. Wou je dat zeggen? Ja, dat je nu al in de war bent. Ja, kun je nagaan. Goh. Ik, ik zit al in de zomertijd, oh in de wintertijd. Nou, het zitten. goed. <laughs> wordt het zo'n dag, Hans? Ja, ik denk okay. het wel. Al. Goedemiddag allemaal, trouwens. Ja, Hallo. goedemiddag. En wat kan u verwachten? Ja, wat kunnen we verwachten? In ieder geval de kolom van Nel Kerkman. Het weer voor het komend weekend. En uh, de groenteman komt nog even langs. En als het goed komt die kleine ook nog langs. Dus ja, het kan weer gezellig worden. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u heel veel plezier. En natuurlijk mooi weer. En ik start vandaag met een heel toepassig plaatje. Het is wel, uh, wel een toepasselijk plaatje. Ja, dat is maar heerlijk om vandaag toepasselijk te vinden. Daar word ik heel vrolijk van. Dat is nog gewoon voor altijd voor toepassing. Ja, eigenlijk ja. altijd. Maar ja, ja zeker nu met het mooie weer. Moet je eens kijken. Ook als het niet zo mooi weer is hoor, dan is het mm. erg prettig hier. Ja? ja? Oh ja, daar kan ja. ik niet over oordelen natuurlijk. Maar, maar goed. En um, jullie wel? Even hm. wat ja, natuurlijk. Ja. Ik kan er ook over oordelen. Ja. Je komt hier vaak zat, maar ja, ja, weet is. niet zo dan. vaak dat je hier beter kan gaan wonen? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Is dat geen optie voor jullie? Nou, denk ik niet, nee. Nou, jammer. Nee. Ja? Ga ja? ja? Gaan we, gaan we nog... Ja? Uh, oh, dan ga ik er eentje draaien van iemand die je eigenlijk zelden op de radio ho hoort. Tot rundgen. Oh jee. Mooi. Wat voor weer het in Italië zou zijn. Ja, waar je heen gaat op vakantie. Ja. ja, meer niet eigenlijk. Geen idee. Nee. Dat zien we daar wel. Ik weet alleen waar wij heen gaan. Daar was er dus drie weken geleden nog min één. En er lag nog sneeuw. Dus ik weet niet of je dat... die doe. Ja, nou dat geeft toch niet. Ja, je gaat zelf naar het uiterste ja. puntje van Europa. Ja, wat ja dat wil is je nou? hartstikke leuk. Dat geeft het Zolang het zonnetje maar schijnt. Ja, Hans. dat nee. zit binnenin je zonnetje. Het Hier. Ja, ja, hij wijst op zijn hart. Ik wou maar... net zeggen, nou ding... wijs je op je hart, dan moet je er wel bij zeggen. Want hier, daar hebben de luisteraars niet zoveel ja, aan. Jullie vertellen het. Ja, de, daar Jully... heb je ons voor in gehuurd. Jullie is Jodenvolk, zijn we Ja. Hullie en jullie. hè? Ja, ja. Ik, ik wil toch nog even iets in, uh, wat vertellen over de Art Boulevard Zandvoort. Nou, doe eens. Ja, die is tot 17 september. Uh, iedere toeristische plaats ter wereld is er een plek... waar kunstenaars zich verzamelen en kunnen presenteren.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 Ben jij een kunstenaar, of ken je iemand die daar een deel mee uit wil maken, een plek reserveren kan via de volgende link artboulevardzandvoort.nl. En zoals ik al zei, het kost helemaal niets. De, die snap ik. Ja, het wat kost ik, inspanning wat ik, wat, om wat daar naartoe te gaan. I, i, i, een klein puntje van irritatie vind en dat soort berichtgeving dat je het Art Boulevard noemt. Ja. Oké, okay. maar de rest is gewoon kunst. Ja, dat, geen is, art. ja dat, dat is wel waar. Daar heb je wel gehoord. Dus, dan ga je maar naar ja. Groot-Brittannië. Zijn, ja. zijn jullie er trouwens al geweest? Nee, maar? jij wel? Nee. nee. Waarom vraag je het dan aan ons? Nou, nou, nou weet jij in Zandvoort woont? Hm, je ja. zegt echt zo van: nee, tuurlijk niet. Maar vind je daar niet? Maar. Niet? Mij? Ja. Nee, zo omdat, zei je het een beetje. Nou ja, dat is omdat ik in Zandvoort, niet in Zandvoort woon. Ja, dat ik. maakt niet uit. Het kost niks, dus dan ben jij er toch? G gratis? Ja. Is helemaal gratis! Ja. Gratis! <laughs>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 It's getting me so-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 En dit jaar niet naar een airport, hè? Nee, hoor. Nee, nee. nee dat, dat laten we lekker aan anderen over. Hoog gaat naar een naar de garage. <laughs> ja. Je gaat met de Toto. Ja. Ah. Geef, um, even iets heel trots te vertellen. We hebben voor de 27e keer weer een blauwe vlag in Zandvoort hangen. Uh, in, uh, dit jaar mag de gemeente Zandvoort wederom de blauwe vlag hijsen. Het is inmiddels de 27e keer dat Zandvoort voldoet... aan een aantal belangrijke criteria voor dit keurmerk... zoals schoon zwemwater goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. Vooral voor de Duitsers is een blauwe vlag een pre om naar Zandvoort te komen. Het ere teken staat, het, het staat daar hoog in aanzien. Waarom zit jij me meteen uit te lachen, Hans, wassenaar? Nee, ik lach oh, niet. Echt wel, je zat me vreselijk uit. Je schouders gingen zelfs op en neer. Weer, zie je dat? Goed, het ere teken staat daar hoog in aanzien. Wethouder Demmers nam de vlag in ontvangst. Hierna werd de vlag met bulp van een hoogwerker... omhoog gehezen aan de vlaggenmast op het badhuisplein. Ja. Waarom moet je dat met een hoogwerker doen? Omdat, die, omdat je met een trappetje met... kom je daar niet bij. Ja, maar dan kan je toch gewoon met een touwtje doen? Geen nee. idee, want volgens oh. mij is op het badhuisplein... is hij uh, te hoog en kom je daar niet zo met een touwtje bij. Oh, nou. Dus, uh, dat, ja. he, dat weten we ook weer. Met een hoogwerker doen. Nou, dat is hartstikke maar leuk. Wat een blauwe vlag. Ah, ik, vind, ik vind het uh, ja, verantwoord. en een uh, hartstikke dat is goed, mooi. hè? Zeker. Ja. Zeker. Ja. Dus het is allemaal netjes en schoon en opgeruimd? Ja. ja. Nou, jouw huis nog? Hm? Ja, nou, dat laat ik aan Jannie over. Dus dan gaat het weer daar uh, klinken. Dat is weer! Ja, die, ja. Dan, uh, en dan stuur je ze weer naar Arnhem. Mijne koelen! <laughs> ja. Mijn toetje heeft nooit een hoed op. Wat zeg jij? Mijn toetje heeft nooit een hoed op. Nee? Nee. Oh, alleen Met petje? petjes. Ja. Petje. Ah, dus. Oh, dus pet. Ja. Oh. Mooi pet. Ja. Mooi met pet. Weet je? Nee. Ja, dat weet je wel. Dat nee. onze onderburen hier, de mini-bomschuiten, die club, dus de, de bouwclub, dat kan je gaan bekijken op zaterdag 3 juni, dus morgen, organiseert de Zandvoortse bomschuitt-bouwclub de jaarlijkse open dag in het clubgebouw. Tolweg 10A. Van 2 tot 5 is iedereen welkom... om kennis te maken met het op schaal bouwen... van bomschuiten... maar ook badkoetsen... en verschillende verdwenen gebouwen zijn nagebouwd. Het aantal werkende leden is klein... en er zijn enkele donateurs. Maar men wil graag doorgaan... om de historie van Zandvoort te bewaren... en te koesteren. Het is een leuke hobby... en op de open dag kunnen we meer informatie krijgen... over de Bouwclub. Dus... Kom gezellig langs bij onze onderburen. Het is absoluut de moeite ja, waard. Ze ja. bouwen zulke mooie dingen. Dat is echt ontzettend mooi. Ja, er staan hier ook um, ja. van die modellen. Nou, ja, het, is echt, het is schitterend. Het is prachtig. Ja. Ja. Het is, uh, ja. Ik heb er echt het geduld niet voor. Mijn handen nee. willen ook niet meer meewerken. Maar oh, wat ja. zou ik daar graag aan mee hebben ja, maar, maar, ja, maar, maar ja, we wat zijn überhaupt niet meewerken. Dus dat is... <laughs> Nou, dan gaan we door. En, maar wat is een bomschuit, als ik vraag, mag? Want er een staat mini-bomschuit. Dat is uh, de, de, de, de meest bekende vissersboot. die in ja. Zandvoort uh, voor de kust gevaren hebben. Oh! Dus uh, ja, hoe moet en, je dat uitleggen? Weet ik niet. Zijn de platboten? Uh, redelijk plat, oh, niet ja. volledig. Ja, en mo moeten die boten ook op het zand getrokken kunnen worden? Ja. Of? Ah, maar Zandvoort heeft toch ook een, een haven gehad, of niet? Nee. Dan moeten ze op het zand getrokken worden. Ja. Nou, we zijn eruit. En uh, voor alle duidelijkheid, Hans van die bomschoutenclub? Dat wist ik niet. Wat is je niet? Van die bomschoutenclub. Ja, zegt dat weet je wel. Oh, dat wist je niet. Ik wist het echt niet. Maar oh. <laughs> ja. oh, Dat je wel vertelt. Dat kan, maar ik wist nee, niet. Nee, dat is. Nee, het kan. <laughs> De column column van de, de week, week, week van Nel Kerkman. Volgens mij vliegen de weken voorbij. Nog even en het is zo weer kerst. In ieder geval is de plaats al bekend waar Sinterklaas zijn eerste voet aan land zal zetten. Het pittoreske Dokkum is de uitverkoren stadje. Nog 28 weken en dan gaat de discussie over kleuren van Pieter weer van start. Maar eerst pinksteren met vooraf de luilakmarkt in Haarlem. Dus zetten we de pinksterblommetjes voor de luiak eerst naar binnen... en daarna pas naar buiten. Zandvoort stond deze week weer goed in het nieuws... met zeevonk en een mini-tsunami. Zelfs op de tv werden de beelden getoond. Het oplichten van de zee is altijd iets bijzonders... en niet altijd zijn de weersomstandigheden gunstig... om dit spetterende schouwspel mee te maken. Maar één keer in je leven moet je dit gezien hebben. De vloedgolf is iets anders. Dat is uniek... En ergens best eng als je er goed over nadenkt. Stel dat overdag zoiets gebeurt, dan is de ellende niet te overzien. Gelukkig was het vroeg in de ochtend. En dan hebben we ook nog het negatieve nieuws van onze buurtgemeente. Waar een festival dusdanig uit de klauwen liep dat zelfs de ME eraan te pas moest komen. Daar gebruikte men slagroompatronen om haai te worden. Het lachgas in de patronen wordt in een ballon gespoten en daarna ingeademd. Het lijkt onschuldig, maar het kan erg gevaarlijk zijn. Zeker in combinatie met andere middelen, zoals alcohol. De jeugd beseft niet dat de longen kunnen bevriezen... met als gevolg dat je niet meer kunt ademen. Dat is toch vreselijk? Ik zie er de long niet van in. En ik weet wel andere middelen om feest te vieren. En dan hebben we het weekend nog een primeur. Er is op zaterdag een mini Giro de Zandvoort... Het college springt op de fiets en gaat de wijk in. Ze komen naar u toe deze zomer. U kunt al uw ideeën en grieven met betrekking tot uw wijk aan hen kwijt. Dus maak uw verlanglijstje en leg het aan ze voor. Let op, want ze maken de straat onveilig... want, het, want op het filmpje zie ik dat niet iedereen keurig zijn hand uitsteekt. Er valt dus nog veel te leren, ook bij het college. Aldus Nel Kerkman. Ja, ik vind inderdaad wat je verteld hebt over dat college. Ik vind het knap dat ze dat... Dat is de tweede keer al. En ze gaan dit jaar weer twee keer de wijk in. Ik vind dat Den Haag daar wel eens een voorbeeld aan mag nemen. Ja, en ze stonden ook op de, op de grote markt. Ja. Hebben ze ook gestaan buiten met een kraamtent achter ja. iets. Daar kon je ook aanschuiven bij verschillende wethouders. Op een gegeven moment heeft zelfs... Niek die stond daar zelfs ook buiten, dus de burgemeester. Ja. En... Uh, ja, um, ik vind het wel goed. Maak de drempel maar ja. laag. Nou, dat is ook zo, want de drempel in Den Haag is veel te hoog. Dat is zo'n uh, gekrakeel allemaal, daar komt niks uit. Ja, maar Hans, Als ze vanuit Den Haag allemaal op het fietsie door Nederland Nou, en, doe maar dat he? maar niet. Dat duurt ervoor. Nou ja, dan mogen ze over de snelweg. Met het fietsie. <lacht> ja. Doe maar. Oh, oh, oh, oh. Dat is helemaal. Af uh, en dan mogen ze overgereden worden als we zo keer <lacht> ik zoals kinderziek. Ik ben zo blij kijk. dat jij geen minister van verkeer bent. Dank je. Ja, jij bent meer een verkeerde minister. Uh. <lacht> I call it home and there's no denk ik dat ook wel eens. Take me away. Ja? Ja. Ik ga je geen vragen stellen. En dat als ga je me maar, maar niet nu denkt. Nee, dan ga ik Nee, niet nee, nee. nu. Denk. Okay. Anders houdt hij zijn ja, mond in. Ja, ja, dat is waar. <laughs> ik ben heel goed in de standje negeren. Ja hoor, hij kan dat. Ja. ja, dat kan Vertel ik. Hans, ja, je hij zit helemaal klaar. Oh. Nou, Er is uh, een, een leuke avond in het jeugdhonk. En dat is woensdag 7 juni organiseert de jeugdhonk de eerste meidenavond in de Blauwe Tram. Op de reguliere jeugdhonkavonden... zijn voornamelijk jongens die komen chillen en voetballen. Daarom organiseert de jonge samen met de meiden... als girl-only-avond. Het wordt een echte meidenavond. Met maskertjes maken, nagels lakken en een meidenspel spelen. De jeugdhonk is open van half negen... nee, van half zeven tot tien... Maar meiden tussen de 12 en de 18 jaar kunnen binnenkomen lopen wanneer ze maar willen. Nee. En de deelneming is weer gratis. Ja, leest lees van dingen voor die allemaal gratis zijn, hè? Ja, vind gratis. Leuk, vind ik leuk. Ja. hou wel van gratis. Zo had voor jou ook zo'n jeugd, donk. <laughs> Ik vind het wel wat voor, uh, voor toefening. Nee, nee, jij hebt, hey, ja, nee, hebt de leeftijd wel dat je een beetje kind wordt, hoor. <laughs> ja, daar dat ik gelijk in, ja. <laughs> Moet je gewoon hard opdoen, Hans? Jawel. Oh, dan durf je nou ineens niet meer. De hele nee. tijd zit je mee te blaren, te gillen gewoon. Ja, maar als hij zijn ze handig stoppen. En nu doe je niks. Ja, ja, ja. ben jij braaf. Ja, hey, weet je nog dat ik het uh, twee weken terug, volgens mij, of drie weken terug inmiddels, over die bijen op de fiets in Haarlem. Ja. Uh, een uur geleden heeft de NOS uh, een uh, berichtje erop gezet... over een automobilist in Haarlem... dat hij nu even niet in zijn auto kon stappen. Een knalrode auto is het, zie ik. Uh, volgens mij is het een Toyota. Nou, dat doet er verder niet toe. Een zwerm bijen die had zich op de achterkant van de auto genesteld. Daar zie je echt zo'n hele dikke bos zitten... <laughs> op de bumper en de kentekenplaat uh, van de auto... De bijen zitten op de klep van de kofferpak en de bumper. Het is niet duidelijk waarom ze daar massaal zijn gaan zitten. Uh, de imker heeft de meeste bijen in een houten kist gestopt... en hij verwacht dat de andere bijen uit zichzelf volgen... als de koningin ook in de kist zit. Daarom heeft hij de kist even laten staan. Dat betekent wel dat de eigenaar van de auto... voorlopig nog niet weg kan rijden. Ik vind dus, het onzin, want als ze achter dus, op je klep zitten... dan is het een keertje gasgeven, ga Ja, maar ze zitten dan waarschijnlijk ook via de gaatjes wel in je auto. Ik heb nog wel misschien weet je Maar wel. ze zijn nee, beschermd, dan... toch? Bijen? Ja. ja, ja denk het wel. Volgens mij zijn ze beschermd. Oh, ze denken hier dat de bijen beschermd zijn. Oh. Niet? Ik zou het niet weten. Ik ja, ja, ja, ja. Je zit maar dat zo is zo'n zo koningin. Een koningin is, dat, is die extra zijn, groot? Ja. Of, ja? ja, die zijn extra groot. En, en wat doet die koningin? Ja, die ha, houdt ook koningin zitten zijn. Nee, dat begrijp ik. Maar ja. die krijgt ook Is dat degene die eitjes krijgt? Die legt de eitjes. Ja, oh, zo. Ja, het kenmerk van een koningin, althans daar, is dat ze de hele dag seks heeft. Ah. Ja, had je idee. En de, de darren die zorgen voor de honingaanvoer. Uh, ja. Ja. Uh, ja, zo hebben ja, wij, we ook bijen. Uh, uh, groep hebben wel een bepaalde ja. taak. Ja, en de hij... dames bij je doen het huishouden. Ja. Dus ik ben reten jaloers op dit klanten. En door. Goed, muziek, Ro, dat ja, is Peter. Waarom? Nou, dan hou je je mond even dicht. Ik realiseerde ik ben net dat we deze gisteren ook al hebben gedragen. maakt niet uit, het blijft een lekker liedje. Ja, dat is zo. Het is helemaal niet erg. Niet te bedoelen. Ja. Maar, uh... ja, vanavond, ja, vanavond, is er weer een uh, thaisee viering in de Protestantse kerk aan het Kerkplein. Het thema is een bakkie troost. En daaraan gekoppeld zijn de liederen en de liturgie. Om zeven uur wordt er voorgezongen en om half acht... Tot 8 uur is de viering met, na afloop, een echt bakkie troost. Iedereen is welkom en er is hij weer. De NT is gratis. Ik kom nog even terug op de, op de bijen, of die, die beschermd zijn. Ja. Er bestaat een rode lijst, ja. um, en daar staan een aantal uh, soorten helemaal uitgewerkt. Uh, er staan 187 soorten bijen, staan daarop uh, uitgeschreven. Uh, een aantal zijn kwetsbaar. Een aantal zijn gevoelig. Maar er zijn ook een aantal bedreigd. Ja, uh, maar pas als ze serieus. Um, op de, echt dus uh, voor de wet beschermd zijn. Dan moeten ze echt door de. Flora en fauna wet. Opgenomen worden. Ja. En Of dat zo is. Kan ik even niet zo snel nou, uithalen. Maar... Volgens mij niet. Want dat is heel ingewikkeld. Ja. Zeker met, onze, met het agrarisch beleid. Wat erachter zit. De, de meeste insecten gaan het hoekje om. Door de bestrijdingsmiddelen. Ja. En dat betekent dat je eerst de bestrijdingsmiddelen moet doen... en mm -hmm. ze daarna pas kan beschermen. Ja. ja. Dan moet er eerst nog wel wat dat water door de Dat zijn niet voor elkaar bij de boeren natuurlijk. Ja, ja precies. Nou ja, goed. Er zijn dus inderdaad wel zo dat er een aantal soorten ernstig bedreigd zijn. Ja, dat Dus uh, ja. dat wel. Dus er zijn wel alarmbellen... maar voorlopig kunnen ze daar nog niet veel mee. Nou, jouw nou. vraag beantwoord. Ja. op de halten. Ja, dankjewel. Weet je, jij vraagt en ik... Wij draaien. Ja hoor. Ja. Ja. Ja? Ik draai helemaal niet. Dus ja, je de gaat de nu draaien. Jij, draai nee, jij begint altijd Ik met een rondje te draaien. Ik Jouw taal ja. op jezelf knoppie. Ja, maar we gaan uit de hel draaien. Het lijkt hier op pink, hè? Heerlijk. Ja, het lijkt er wel op, ja. Ja. <laughs> middernacht ja. voel je het warme zand al tussen je tenen. Terwijl je een heerlijke verse gemaakte mojo opslurpt. Eeuw? Heel goed. Twee mo keer eeuw? Mojo. Mo oh. mo mojito. Mojito. Mo oh, heet dat zo? Mojito. Ah, mo <laughs> ja. Ik ga het even opnieuw doen. Voel je het warme zand al tussen je tenen. Terwijl je een heerlijke vers gemaakte mojito opslurpt. Twee keer eeuw? Heel goed. Zand wordt al zorg zorgt namelijk weer voor een stranddag die je in ieder geval alvast in je agenda kunt zetten. Je geld kan je in je zak houden, want de toegang is gratis. gratis. Laat de zomer maar komen. Tot ziens bij Zandvoort Alif. De locatie is Strandpaviljoen, Mango's Beach Bar en Brusseler zee, Boulevard Benaar, Strandafgang 14 en 15. Ja, gratis. Ja. Maar volgens mij is die mohito niet zo gratis dat Waarom spreek je dat zo uit? Spaans? dat het Grieks is. Grieks. Is niet waar? Mojito. En er staat mojito. Ja, maar de j spreek je uit. Dat is Oh, Dan is het een mojito. Doet mij maar een Ze zeggen ook niet venga, maar benga. En je schrijft venga. Benga, benga. Ja, het is echt erom, ja. je krijgt Spaanse leshands. Ja. Dank je. Even zo snel ja. tussendoor. Jongen, dus maar, en als, de de als de Spanjaarden kaal zijn, doen ze een pruikje ook. Ja, huh? ja, waar, ja. echt waar? Ja. Ja, ja, ja. Je ja. wil hem gewoon een keer met een pruik zien. En wat, ja. zingen, wat zingen ze dan, als je haar maar goed zit? Nee, want ze kennen geen Nederlands. Nee. <laughs> je geeft het op, hè? Ja, yes, gewind. a woman when a man don't stand Uh, voor het eerst duur alweer erin, al? Ja. Het gaat hart, hè? Het gaat hartstikke leuk. Als je daar je zin hebt, gaat het altijd snel. Ja. Nou, ja, ik zou zeggen, het het tot dingen. na uh, de break, hè? De break. break. We gaan naar break. Oh, dat is een andere. Nee, liedje. nee, nee, The Young Ones. <laughs> niet doen met Cliff Richard. Die bedoel jij, hè? Ja, ja dat dacht ja. ik ook. Ja. Dus, dat ja. for someone else, but not Tot straks. Love was out to get me And that's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer And I heard a trace Of doubt in my mind I've been alone